Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Pesalm 21, vers 1 en 2. O Heer, de koning is verheugd om uw vermogen. U heil zweeft hem voor En met wat brede de zal hij door al uw daan verrekt ten rijen gaan. Wat hij u smeekt uit z'n hart en grond, en al zijn rijn verrangen, hebt gij hem doen ontvangen, ook hebt gij de uitspraak van zijn mond. Al wat hij heeft begeerd, geweigerd, nog geweerd, verzamel 21 vers 1 en 2. U zal worden voorgelezen 2 Samuel 6 vanaf vers 12 tot het einde. We noemden nu 2 Samuel 6 van vers 12 tot het einde. Toen boodschapte men de koning David zeggende, De Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de erg Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschieden als zij die de ark des heren droegen zes treden voortgetreden waren dat hij ossen en gemist vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des heren. En David was om God met een linnen Al Alzo brachten David en het ganse huis Israël de ark des heren op met gejuich en met geluid de bazan. En het geschiedde, als de ark des in de stad Davids kwam, dat Michal, Saul's dochter, door het venster uitzag. Als ze nu de koning David zag,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 het brandoffer en het dankkoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren der Hescharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn, toen ging al dat volk heen, een ijgelijk naar zijn huis. Als nu David kwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter uit, David tegemoet en zeide, Hoe is heden de koning van Israël verheerlijk, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn dienstknechten heeft ontbrood?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 ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en met de dienstmaarden, waarvan gij gezegd hebt met dezelve, zal ik verheerlijk worden. Michal nu, Saul's dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe.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 ons vergunt om hier samen te zijn op de plaats van het gebed is dit tot een bewijs dat u nog steeds doorgaat om uw kerk toe te brengen dat u de prediking nog geeft en de sacramenten laat bedienen is de openbaring van uw goddelijke vrijmacht, waarin u het woord brengt waar u het wil en hoe dat u dat wil. En wanneer we een indruk zouden hebben van de hoogheid uw majesteit, een indruk van de onkreukbaarheid van uw goddelijke deugden, en de doorleving wat het zeggen wil. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zou de arbeid van hem aan de rechterhand van u, o eeuwige vader, heilig benodigd worden. Gij die daar wandelt tussen de gouden kandelaren, die de sterren in uw handen draagt, beloofde eenmaal aan uw gemeente dat u met dezelfde zijn zou tot de volleinding der wereld. Heere, en terwijl op ons die einden der aarde gekomen zijn, en de tekenen van de tijd ons heenwijzen naar uw naderende komst. En uw voetstappen vernomen worden in het geruis van de volkeren. En het waar is dat het gansel schetsel de samenzucht, als in banen ze zijnde, Verwachtende de openbaring der kinderen gods. Niet gewillig maar om dienst wel die het der ijdelheid onderworpen heeft. Zou ik u vanavond in de prediking van uw woord ons de dauw, de zalving van uw aanbiddelijke geest, rijkelijk willen verlenen? Opdat dat woord gebracht wordt in harten van mensen, kinderen, in de zaligmakende bediening van Hem die gezegd heeft dat Hij is, die Ruiter op dat witte paard die uitgaat overwinnende, op dat hij overwon. En dat in dit uur er vele gebonden mogen worden aan uw goddelijke zegenwagen en ook van die en die zal worden beluisterd. Deze en die is daar geboren en de Allerhoogste zelf zal dat bevestigen. Het zou een eeuwig wonder zijn, Heere, dat u ook vanavond dat toebrengende werk mocht verheerlijken in de harten van jong en oud en dit uur voor velen het uur van uw goddelijke welbehagen zijn mogen. Maar dat u ook in de oefeningen van het geloof het woord zou willen gebruiken om die gangen van u, o vorst en heer, aan uw volk te doen blijken. Opdat de noodzakelijke opwas in de kennis van Christus zou worden geschonken die roeping en verkiezing vastgemaakt. En met uw kerk te weten, ik weet in wie ik geloof heb. Zou u nog wonderen willen doen ook in de gezinnen van deze ouders. Die nu in dit uur hier samen zijn gekomen voor de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. En dat u die uw weldadigheid groot maakte in die jonge gezinnen ook mogen betonen dat u uw zaad hebt toebetrouwd dat eenmaal zal worden gesteld tot een toonbeeld van goddelijke vrijmacht en genade, dat u vervullen mogen, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, mijn zegen op uw zaad, en mijn zegen op uw nakomelingen, en dat ook in de bangheid van de tijd u betonen mogen, ...met ons te willen zijn en met ons te willen blijven. We willen u de moeders de verder herstelling verlenen... ...en ze samen met de ouders zo met wijsheid bedelen... ...om in de tijd waarin we leven hun kinderen voor te leven. En kon het wezen dat hun woningen, tenten, dat allerhoogste zouden zijn en dat uw goddelijke inwoning in hun huizen in de vrucht naar buiten openbaar mogen worden. Dat met ons niet kan samenkomen, mocht u willen gedenken naar uw gunst en naar uw weldadigheid, denkend aan degene die in ziekenhuizen verblijven, ook onder onze jonge mensen, bijzonder ook aan die baby, van het gezinnetje Goorhuis, dat vanavond met ons dacht mee te kunnen dopen. En wie baby zo ernstig ziek in het ziekenhuis verblijft waar zoveel zorgen over zijn, mogen u nogthans uw weldadigheid groot maken, Heere, en in deze uren betonen dat u een God zijt die uw sterkte zelfs grondvest. Uit zuigelingen en kinderen. Zoudt u naar uw weldadigheid het rood dragende willen aanschouwen? Waar dat uw kerk zich vergadert, wonderen willen doen. Betonen ook in dit uur, te midden van de bangheid dat tijden, te doen ervaren dat er twee of drie in uw naam zijn vergaderd. Dat u dan in het midden van ons zijn mocht. We dragen uw knechten aan u op. ...en allen die u in uw dienstwerk stelt. En geef uw knecht vanavond in de bediening van woord en sacrament, de ...zalving van uw geest om uw naams en verbonds wil. Amen. Ik lees u nu het formulier... ...de heilige doop aan de kinderen te bedienen...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 Hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des gelozen was, gelijk ook Christus en omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft naar Markers 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats dat besnijdenis gekomen is, zo zal met de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening, Gods tot z'n tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, zo laten we ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, de Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt,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 Geliefden in de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de doop in orde in God is om ons en op zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoont of uit bij gelovigheid gebruiken. Opdat we dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw tweven hierop ongeveinselijk antwoorden... Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zon ontvangen geboren zijn en daarom aan alle hang je ja, aan de verdoemen is zelf onderworpen of je niet bekend als in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn een gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het oude ...en Nieuwe Testament... ...en dat artikelen... ...dat christelijk geloos begrepen is... ...en in de christelijke kerk... al ...die geleerd wordt... ...die bekende waarachtige... ...en de voorkomende leerde zaligheid... ...te de wezen... ...te derde of niet beloofd... ...en voor u neemt... ...deze kinderen als ze tot hun verstand... ...zullen gekomen zijn... ...waarvan gevader vader en moeder zijt... ...in de voorzijde leer... ...er uw vermogen te onderwijzen... ...te doen te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is het dan maar op uw antwoord? Geliefde ouders, een van de ingrijpende uitspraken van Jezus is, die niet voor is, die is tegen. En wat met mij niet vergaat dat verstrooit. Wanneer we in het natuurlijke leven ja zeggen, zeg ik ben er voor, ja, u hebt vanavond. Ook ja gezegd. Was dat een voor, een keus, een uitspraak van uw hart, als vader, als moeder, in de opvoeding van uw kinderen? een ja, om ze naar de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat dan niet voor is is tegen. Het zou toch wat zijn als u vanavond uw jawoord voor het aangezicht als heren zou uitspreken, en in de opvoeding laten, en in de leiding van uw gezinnetje het tegenovergestelde zou blijken. Dan zou u vanavond met een leugen voor God gestaan hebben. Het zou toch wat zijn. Want wat niet voor is, dat is tegen. En de voorzijde leer, dat is de leer waarin u voorgehouden is dat uw kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En u is voorgehouden dat ze in het rijk van God niet kunnen komen, Dan zijn ze wederom geboren worden. Toen heb ik gezegd ja dus u moet uw kinderen opvoeden in de leer die na de zaligheid is en er is geen ruimte tussen als we niet voor resisteren en wat we moeten ook niet vergaderen tot verstrooid dan zal het uitmaken om niet te waar waard te zijn voor de dagen van een heilige god dan zal op de doodbediening ook aan het voorhoofd van uw kinderen alleen maar gewoon te zijn en bij gelovigheid. Er zijn in een ogenblik als deze, als ik u allemaal zo zie staan, genoeg dingen die in het natuurlijke leven uw aandacht, onze aandacht, konden hebben. Dit gezinnetje, dit, dit gezinnetje, zo, hier, daar, dat gezinnetje, zo. Zorgen, rouw, verdriet, Ik Denk bijzonder natuurlijk ook aan gezinnetje Goris Die hadden vandaag bij ons kunnen zijn. Gehoopt bij ons te zullen zijn. En hun baby ligt zeer ernstig in het ziekenhuis in die. U was toch niet beter. U pat toch ook niet. En dan maakt de Heer ook maar onderscheid waar het niet is. En dat we in zulke omstandigheden zouden zien hoe ernstig ons leven is. Dat leven, zo broos, zo kort. En toch, en toch heb ik u voorgelezen eigenlijk voorgebeden in dit wonderlijke formulier, op dat dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om u en twil getroost verlaten, staan niet, dat we dit leven niet verlaten zullen, maar dat we dat getroost verlaten zouden, om de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, zonder verschrikking te moeten verschijnen. Degenen die dus hiervoor hebben doorleefd, die staan straks met de hele wereld voor Christus. Maar u hebt vanavond beluisterd en het is voor uw kinderen voorgebeden zonder verschrikking. God te kunnen ontmoeten, te willen ontmoeten en te mogen ontmoeten. Zo moet u uw kinderen opvoeden. U moet uw kinderen opvoeden voor de grote toekomst, voor de grote eindbeslissing, voor het uur dat we staan zullen voor het aangezicht van God. Dan krijgt u nogal het drachje mee vanavond, vindt u niet. Voelt u het, weet u het, beleeft u het, heeft het in de binnenkamer aan de Heer verbonden. Uw kinderen met het merk en veldteken van Christus straks ook de rekening mij. Gemeente... ...wat niet voor is, is tegen. En wat niet vergadert... wordt dat bestrooid. Ze hebben ja gezegd... ...uw ouders ook... ...in het verleden... u misschien ook... ...en de vruchten van. al dat we straks... ...niet met de leugen in onze rechterhand... ...voor het aangezicht... ...dat ze hier staan zouden... ...maar dat de Heer... ...waar zou mogen maken... We gaan naar mij in mijn huis wij zullen de heren dienen ik heb van de week nog een ongeboren vrucht uit het graf helpen dragen ik heb daar gestaan op dat bijzondere plekje op de begraafplaats van Broek. en ik telde acht steentjes het was de negende gezinnetje met wie ik een baby begraven heb wat een onderscheid waar het van nature niet is. We gaan deze ouders naar de doop toe zingen, als naar gewoonte, onder 34. Het derde vers, dat is de zegen op hun en dat doen we na de doop, staande de ouders toe zingen. Kerkje, ik doop u in de naam des vaders en des zons en des heilige geest komt u Gijsbert, ik doop u in de naam des vaders en de zoons. En de heilige geesten. gijs Gijsbertus, ik doop u. In de naam des vaders. En de zoons. En de heilige geest. Hendrik, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Komt u. Het Jan, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En dat is heilige geesten. We weten nog tussen te komen. Ja. Kom maar hier. De Gerrit Hendrik, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons en dat heilige geesten. Susanne Francine Alberta, ik doop u. In de naam des vaders en des zoon en des heilige geesten. Schappen. Geurt, ik doop u. In de naam des vaders en des zoon. En is Heilige Geesten. Geur, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoon en des Heilige Geesten. en drentje, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geesten kom je Fido, Gerrit Guido, ik doop u in de naam des vaders en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We willen u nu ook door hem, uw lieve Zoon, dat je deze kinderen met de Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Eer Jezus Christus wassen en toenemen opdat dat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid tegen deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn gans rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus, met schaamte de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen. Psalm 68, de versen 1 en 6. 68, 61, De Heer zal opstaan door de strijd. En de koningen, hoezeer geducht. Terwijl we zingen, is er collecte. En u kunt tijdens het zingen de kinderen de gemeente uitdragen. 68, 1 en 6. Zo. Gaat u gang, maar. Liefde in vervolg van de Bijbellezing over David, wil ik vanavond uw aandacht vragen voor het tweede boek van Samuel, het zesde hoofdstuk, de versen 16 tot en met 23. Vervolg van onze Bijbellezing 2 Samuel 6, de versen 16. Tot en met 23, ze zijn nu voorgelezen. In deze versen beluisteren wij de ark in de stad Davids. De ark in de stad Davids. Ik heb korte gedachten naar aanleiding van deze. In de eerste plaats ontdekken we Michals boosheid. Dan tweede Davids genadedaden ten derde Michals vijandschap en ten vierde Davids geloofsgetuigenis. Korte gedachte, dat u volgen, De ark in de stad Davids. Het eerste wat ons opvalt is Michals boosheid. En het geschied als de ark des Heren in de stad Davids kwam, dat Michals zoals dochter door het venster uitzag als u nu de koning David zag springend en huppelende voor het aangezicht des heren verachtte ze hem in haar hart dat was haar boosheid dan Davids genadedaden we lezen toen ze de ark des heren inbrachten stelden ze in haar plaats in het midden van de tent enzovoorts. Michals vijandschap en als David nu wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal dochter, uit David tegemoet. Wat er verder volgt in Davids geloofsgetuigenis, ook zal ik me nog geringer houden dan nog zo, en zal nederige zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan ge gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Geliefde naar licht, vanavond in de geschiedenis van het opbrengen van de ark een ingrijpende boodschap we hebben in het verleden, en ik ga u dat natuurlijk niet nogmaals voorhouden over de voorbereiding van het opbrengen naar de ark gehandeld we hebben beluisterd hoe de eerste poging door de heren werd afgewezen en de ontzaggelijke gebeurtenissen in het huis van Obert Edom we hebben stilgestaan hoe de Heer opnieuw Davids hart buigt. en de wijze waarop de ark werd opgebracht naar de stad Davids. En vanavond zijn we met de opbrenging van de ark gekomen. tot het moment dat ze de stad Davids binnengedragen wordt. Daarom het thema van vanavond: de ark in. De stad Davids beschrijving van die stoet, wie er maar bij waren, de luids erbij, de offeranden enzovoort, hebben we ook in het verleden met u overdacht. We worden vanavond dus nu bepaald bij een grijpend tafereel, namelijk de stoet met de zingende massa. Met de luister daaromheen, de Gods gedragen door de levieten, ze is gekomen tot Davids stad. U kan weten dat de historische achtergrond van dit gebeuren gezongen is Psalm 24, Psalm 47 en Psalm 68, waaruit we enkele versen hebben gezongen. Moment voor de stad is bijzonder in Psalm 24 ons voorgezongen: Ontsluit op poorten nu de boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog, opdat gij uw koning moogt ontvangen. En terwijl ze dan nog voor de gesloten poorten staan, want daar vragen ze om. Ontsluit op poorten nu de boog, geeft eeuwige deuren, reist omhoog. Die poorten die werden dus naar boven getakeld. Wordt vanuit de muur boven de poort. Tot degene die buiten staan een vraag gesteld. Wie is die koning der ere? En dan komt het antwoord. De heer is de koning der ere. En dan gaan de poorten omhoog. En de stoet trekt Jeruzalem binnen. Dat binnengaan vraagt nu aandacht. Niet ieder is blij. Hoewel het een heilig symboliek leert van de hemelvaart van Jezus. Zoals ook in 68 dat door David is bezongen. Gij voert een hemel op voor eer. De kerker werd u buit, o Heer. En gij zaagt u strijdend kronen met gaven waar mensen troost op dat het wederhorig kroos bij u zou kunnen wonen, geldt niet voor allen. Zeker in de eerste plaats heeft de Heere, de God van de eed, de God van het verbond, zijn hoge goedkeuring gegeven aan die tweede opvoering van de ark. En waar de Heere zijn goedkeuring afdrukt in ons leven... Of in een bepaalde gebeurtenis van ons hart moet u erop rekenen dat de Satan boos is. Wanneer de Heer zijn goedkeuring geeft zal hij alles mobiliseren om de vrucht uit het hart weg te nemen. Dan komen we iets wonderlijks in de vervulling van Gods eeuwige en aanbiddelijke raad. En het geschiedde als de Ark des Heren in de stad Davids kwam. En over die stad David heb ik u in het verleden ook uitvoerig geleerd, gebeurt er wat en geschiet was. En wat geschiet er dan? Wel dat Michal Sauls dochter door het venster uitzag. Een heel natuurlijk gebeuren zou u toch immers kunnen denken. Maar hè, daarom heb ik bij de aanvang van deze gedachte. U willen duidelijk maken dat de strijd tussen vrouwen en slangenzaad doorgaat. En dat die strijd zich afspeelt. Niet alleen in de grote groepen mensen in hun volksleven. Maar dat die strijd zich bijzonder ook doet kennen in hun huisgezin. In het huisgezin van David, de man naar Gods hart. Onze aandacht wordt gevraagd voor Michal, de dochter van Saul. Een veel bewogen leven is tot nu toe aan haar voorbij gegaan. Ze is immers door vader Saul, dievelig gestolen... Uit het huis van David. En ze is door dus Saul. Aan Paltio tot een vrouw gegeven. Saul heeft daarmee. Het huwelijk. De huwelijkswetten. De ordinatie gods volkomen overtreden. Maar als. Deze Michal. Daar nu is in Jeruzalem. Dan is ze weer terug. Toen David. Na het heengaan van Saul gezalfd is in Hebron, toen heeft hij Abner gezegd: "Ik wil mijn vrouw terug hebben." En toen is deze vrouw weer teruggekomen naar David. Zij heeft dus heel veel al meegemaakt. Ze heeft de opgang van David gezien. Ze heeft de inneming van Jeruzalem gezien. Dus ze heeft gezien de bijzondere zegen gods over hem. Waarvan de Heere eenmaal sprak deze is het zalf hem tot koning. En ze heeft de zalving van David in Jeruzalem meegemaakt. Ze heeft natuurlijk ook de plannen die David had om de ark binnen te brengen geweten. En ze heeft al die voorbereidingen voor het inbrengen van de ark. ...van nabij meegemaakt. Ze heeft de luister gezien... ...van hetgeen dat daar... ...in Israël plaatsvond. En ze is niet uitgegaan... ...met die stoet... ...om de ark op te halen. Ze is gebleven... ...in het koninklijke Paleis. Even mee ...deze Michal... ...weet je wat haar naam betekent wie is als God De Hebreeëse betekenis van het woordje is. wie is als God wat een ontzaglijke naam draagt deze vrouw het is als het ware een prediking naar buiten toe mensen wie is als God ze draagt een naam ze heeft omgangen met Gods kinderen ze woont in de gemeenschap met de Gods hart. En ze kijkt nu uit wanneer het gerucht gehoord wordt. De stad, de stad Davids en de stoel. Want ze heeft immers het zingen gehoord. Ze heeft de instrumenten gehoord. De muziek zes kilometers verder te beluisteren. En dan ziet ze... Hoe die stoet binnenkomt en ze haast zich naar het venster staat om dit tafereel te aanschouwen. Dat is het beeld. En dan gebeurt er wat. Ik lees in deze overdenking dat Michal als dochter door het venster uitzag. De heere zag het. Gods kinderen zag de hel zag het ook. En hij gebruikt zijn onderdanen. Deze dochter zal, zal naar het woord van Jezus geplaatst worden, bij diegene waarvan de koning der koningen sprak. Een gezal van hem die een mensenmoorder is van de beginnen. Onder het dak bij David. De bitterste vijandschap. O, gemeen. Wat een prediking. Ligt er dan vanavond voor ons. Om ons te herinneren. Dat de Satan overal indringt. Tot in de gezinnen. Van Gods kinderen. Tot in de gezinnen. Van de mannen als huid. Dacht u. Dat hij in onze tijd. De gezinnen van Gods volk zal verschonen? En de gezinnen van Gods ambtsdragers voorbij zal gaan. Opdat we zouden weten dat ons niets vreemds overkomt. Wanneer de Heer in de kanon van de schriften ons dit ingrijpende doet mededelen, Is het om te weten er, er gebeurt niets vreemds onder de zon. De reactie en dat waarom dat gaan we zo met u overdenken. Ik wil eerst wat ze zelf daarvan getuigt. Ik lees dit in de schrift. Als zij nu de koning David zag. ze heeft toen die stoet binnenkwam gekeken. Waar is de koning? En ze heeft gezocht. En ze heeft de stoet nagegaan. En toen die stoet al dichter kwam. En door de poorten inkwam. En langs het Koninklijk huis kwam, is, is daar David? Is dat de koning Israël? En ze ontdekt hem, gaat er zo verder met u over praten. En ze ontdekt hem, ik lees springend, huppelend, voor het aangezicht des En wat is dan? dan de reactie, wanneer ze zo haar David ziet? En dan staat er, en toen verachtte ze hem in haar hart. De geestelijke vreugde, de geestelijke blijdschap, de wonderlijke goedkeuring gods over dit gebeuren, doorziet zij niets. Zij heeft geen deel aan het deel der dromen. Ze kent niet de bede van de oude kerk. Och, dat mijn oog het goed aan schou, terwijl ik gui uit onbezweken trouw u uitverkorene toeval voegen, opdat ik u mijn rotsteen noem en delen in uw volksgenoegen zeg met uw erfdeel blij beroem. Nee, dit kent ze niet. Dit verstaat ze niet. En omdat ze dat wonderlijke verborgen, aanbiddelijke leven. Dat God rocht in de harten van de zijnen niet kent. Daarom deze reactie. En toen verachten ze hem in de hart. U moet niet denken dat de genade doet Dat de wonderen Gods aanspreken. Integendeel, ze heeft een diepe verachting voor het leven van Gods kinderen, van de genadegaven die daar openbaar worden. Ze trekt zich terug van dat venster, en terwijl de Satan dat vuurtje stookt, zal ik straks u duidelijk maken, want als hij eenmaal die lont gestoken heeft in het hart van deze Michael. Zal er straks een uitslaande brand worden. En David, David weet van dit alles niet. Vervuld met de goede tierenheden des Heere. gaat hij zijn opdracht die hij dacht te mogen doen vervullen. Hij komt in Jeruzalem. Ze gaan, o oh wonder, naar de berg Sion. Daar heeft David immers een tent gesteld, staat er. En ik zie die Levitie in die Ark, die tent indrengen. Nee, dat is niet de tabernakel. Want het tabernakel, die stond toen nog in op. En die zou later zelfs, ten dagen van Salomo, de koning, nog in Gibeon staan. Want we weten, als de Heer een bijzondere boodschap wil brengen later aan Salomo... Dat hij de heren gaat aanbidden in Gebion Toen stond daar nog de tabernakel. Maar David had zelf, om die arkenplaats te geven in de Godstad, de ruimte volgemaakt. En dan gebeuren er dingen. Offerranden worden gebracht, kunnen we lezen. Eerst brandoffers. Tot een bewijs van beleven van schuld en verlorenheid. Dankoffers worden er gebracht tot een bewijs, wat zal ik de heren vergelden, voor zijn weldaden aan mij bewezen? Ik lees. Toen ze de ark des heren inbrachten, stelde ze die in haar plaats in het midden van de tent, die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers, voor de heren aangezicht en dankoffers, en als David geëindigd had het brandofferen en het dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam van de Heere daar heerscharen. Wat gebeurt daar in Jeruzalem? Offers branden, dankoffers, de zegeningen worden uitgesproken over het volk in de opdracht van de Heere daar heerscharen, en daar zingt de gemeente God zal met oprechten onderling vereen in hun vergadering. Daar zingt de gemeente van de goede tierenheden. En de heren heeft bij ons wat groots verricht. En dichtbij, daar roept de brand van de vijandschap. Daar stookt de hel het vuur aan. Van vijandschap tegen God, tegen de leer, tegen de leidingen, tegen de weldaden. En de man Gods hart is er onwetend van. Hij weet het niet. Ook dat is tot onderwijs. Wat kunnen er vuurbranden woeden, terwijl Gods gemeente er nog volmaakt onwetend van is? Terwijl de hel zijn planning maakt. En dat leven tracht de doden. De vrucht weg te nemen. Zingen ze daar. Bij de ark des heren. Wat een wonder. Heeft David in 132 daar niet van gewaakt. Zal Sion zal daar armen spijs. Daar zegenen op de ruimste wijs. Mijn priesters met mijn heil begleed. En het vol doen juichen wel tevreden. En dan, wanneer al dit gebeuren plaatsvindt, dan lees ik het vervolg. Als David geëindigd had, het volk de zegeningen van de God Israël medegedeeld, ga ik niet breed op in. Je kunt lezen brood en vlees en wijn tot een, tot een bevestiging. Wat Heere eeuwen tevoren belooft, dat ik zal ze voeren en erlangt, vloeiende van melk en honing. Al deze dingen vloeien uit de God van de eet, die niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor zijn kerk doet delen in de zegen van zijn eeuwenverbond. En wanneer dat alles geëindigd is, dan wordt ons opnieuw de aandacht gevraagd voor Michaël. Weet je wat me opviel in de overdenking van deze waarheid? Dit. Dat tot twee keer toestaat. Michal. De dochter van Saul, Dat we dat herinneren zouden. En dat we begrijpen zouden. Waarom de schrift ons dat zo mee te deed. Niet alleen om ons te herinneren. Zeg je weet toch wel. hè? Dat is die tweede. Die tweede. Waar David... ...waar David toch voor gevochten heeft... ...waardoor er de voorhuiden... ...van de Filistijnen als offer gebracht moesten worden. Nee, maar dat weten we wel uit de schrift. Maar de diepe betekenis... ...om ons te herinneren... ...wat het slot van dit hoofdstuk... ...opnieuw tegen u zeggen zal. nu als dochter... ...had geen kind tot de dag van de dood toe. We gaan terug naar Jeruzalem. Ik lees u dit als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen vervuld van de goede tierenheden des de vind ik opnieuw weer een wonderlijke les in deze bijbelezing genade geschonken genade beleefde genade heeft in zich een wonderlijke vrucht wat meet de deelzaamheid? kom ga met ons zoals wij en luister toe gij die de heren vreest en dan zal ik vertellen wat God in mijn ziel gedaan heeft vervuld van de tegenwoordigheid Gods in zijn leven de goede tierenheden en de schieren als een duidelijk bewijs in zijn hart ga daar het naar huis toe om te vermelden hoe goed God is en wat de wonderlijke dingen God daar gedaan heeft immers hij zou van boven het verzoendeksel tot het volk spreken dat stond toch schrift ik zie deze man verblijd in God zijn huis naderen en dan wordt ons iets zeer opmerkelijks medegedeeld. als nu David weten kwam om zijn huis te zegenen ging Michal zoals dochter uit David tegemoet zegt het huis uit en ze heeft dus op David gewacht je kan het bij vele voorbeelden duidelijk maken gekeken vanuit het raam ziet ze uit de verte David komen en ze vliegt naar beneden haar man tegemoet wat een ontmoeting zal dat wezen en over deze ontmoeting gaan we naast nou denken. Nee, toen zij uit dat raam keek, was ze niet nieuwsgierig. Nee, niet naar die wonderlijke gebeurtenis dat de ark binnenkwam. Ze heeft zich ook niet verwonderd in het tafereel waarin de ordening Gods door de heer aan Mozes geboden ten opzichte van de ark. Nu in alle luister openbaar kwam. Nee, niet de liefelijke klanken van de harp en van de luid hebben haar ziel benaderd. Ze is als het ware niet ingewonnen om met die gemeente mee te zingen van de wegen en de zweren. Wanneer ze haar woning uitgaat, David tegemoet, is haar aangezicht vertrokken van gramschap van Woody, dan is ze diep en diep beledigd deze dochter zelfs geen groet staat er geen omhelzing geen tekenen van geestelijke vreugde en blijdschap geen mededeling van o man wat heeft God het weer wel gemaakt wat heeft de Heer de zegeningen van uw verbond duidelijk gemaakt Een ontmoeting. Nou, misschien is het toch goed dat ook maar eens te overdenken. Want hij heeft het wel moeten beleven, de man naar Gods hart. Als een vrouw buiten de woning hem tegenkomt met een van woede vertrokken gezicht. Je zou zo uit de kerk komen, hm? je zou geluisterd hebben. Je ziet jezelf verkwikt zijn geweest onder in de, de inzettingen van God en je zal zo een keertje thuis komen. Begrijp je wat David beleefde? Nee, nee, mijn hart vervuld van heilige bespiegelingen zal schoonste lied van een koning zingen, leefde niet bij Michal. En o heer de koning is verheugd door uw geducht vermogen, het heil zweeft hem voor de ogen. Dat kan deze dochter zelfs niet opbrengen. Wat? Wel. Ik lees dit. Als David weten kwam, ging de dochter Michal, zal dochter uit David tegemoet. En ze zeiden. Dan gaat ze enkele dingen zeggen. ingrijpende dingen. Waarin duidelijk is wat ik u heb willen zeggen. Dat vuurt je mensen. O als dat vuur van de hel gestookt wordt. Als een onblusbaar brand komt het naar buiten openbaar. Zo brandt dat hart van deze dochter Zou van bittere weerstand en vijandschap tegen alles wat God genaamd wordt. En ze schaamt zich niet. Want terwijl om David heen, hoe kan het anders? Omringd door de edelen, door degenen die zijn lijfwacht zijn. Ja, te midden van het volk. Giet ze haar vijandschap uit. Niet verborgen. Dat kan ook. Verborgen vijandschap kan ook. Maar de openbare vijandschap. Brandt. Wanneer de Heer zijn goede tienheid In Jeruzalem openbaarde. Lessen. Lessen. Lessen. Dat we ze niet vergeten zouden. In deze tijd. En dan moeten we toch eens even met elkaar bij stilstaan maar niet gering waar ging het om wat beschuldigt ze eigenlijk We gaan die beschuldigingen die ze aanbrengt die gaan we overdenken hoe is de koning verheerlijk die zich vrede voor de ogen van zijn dienstmaat en zijn knechten heeft ontbloot als een van de ijdele lieden die zich onbeschaamd ontbloot heeft wat is er daarmee bedoeld maar wat al pijnen dat dat zijn, ga ik zo overwegen. en ga ik zingen. 138 vers 4. Als ik omringd ringel tegenspoed. Bezwijken moet. Schenk gij mij leven. 138 vers 4. vijandschap branden. In een gemeente. In een familie. In een gezin. In een huwelijk. Kijk, dit is de les die we al overdenkend in het leven van David tegenkomen. We hebben al zoveel lessen eruit opgediept. En vanavond toch wel een zeer bijzondere les. Hoeveel misschien. Heb u die vraag voor uzelf ook wel eens gesteld. Hoe hoog gaan de vlammen? Hoe ver kan het gaan? En dit is nu juist wat we moeten overdenken tot onderwijzing, want die kerk die komt er als goud uit. Altijd, gewis hoe hoog die noten mag gaan. God zal die vijf zijn van Janskop verslaan. En die haren gescheen opnemen. De vlammen. Ze slaan eruit. In het huwelijk. Van David. De man naar Gods hart. Beschuldigingen Die ze uitgiet. Ze vragen overdenking. Een huppelende dansende David. Is dat zonde? Dansen? Zonde? Ja, luisteren. Zoals God zo dat geeft, als de kerk in rijen zingt van de wonderen God, zoals eenmaal Mozes zuster Mirjam zong bij de rode zee in rijen, en de dochters Jeruzalem mee zongen. God heeft bij ons wat verricht. Of de rijen die zongen bij Deborah. Toen God wonderen deed in de verlossing van Israël. En kent deze Mirjam niet. Het zingen. Heeft ze dat zelf niet ervaren. Eenmaal. Toen de legers binnenkwamen. En de maagden Israël zongen. En rijden van David. heeft zijn tienduizenden verslagen. Zeker. Wat u nu zegt. Je doet nu net als de wereld. Dus ook toen. Kende men het schaamteloze dansen en zingen? Nee, toen, daar ga ik mijn bijbelezing niet meer volmaken. Dat is nogal duidelijk. En je verwacht nog niet dat je jeugd daar gevonden wordt, onze kinderen daaraan getroffen worden, van datgene wat Michael haar David verwijt. Ze zegt: Je hebt net gedaan. Al die naakte dansende massa's in de Dankspaleizen. Van de Baal en de Moloch en de Asterot, Die schaamteloos zich ontkleden. Zo heb jij het ook gedaan. Is dat zo? Hebben we niet in de chroniekenboek de vorige keer onderwezen. Hoe David gekleed was met de linnen en rijfrok. En met de eefot? Droeg hij niet het kleed van de Levieten? Dat tot op de voeten toe neerzong? Was hij niet van zijn hele lichaam bedekt met het fijne linnen van het priester Hoe kan ze dan zeggen naakt? Wat ze ermee bedoelt? En dan openbaart ze de bittere vijandschap. Tegen de Levieten en de dienstgods. Zeg, weet je wat jij gedaan hebt als koning? Je hebt net gedaan als die verachtelijke levieten scharin. Dat heeft haar vader daarvoor ook al gedaan. Toen hij de levieten des heren ombracht in vijandschap. De vijandschap tegen de ambten. Tegen het ambtelijk gewaad. Ook in onze tijd. We schamen ons het kleed. Het ambtelijke gewaad. En de wereld die spot. En de ween die hoort Die moet meedoen met onze tijd. Doe nou mensen. We zijn een eeuw later. En wat heeft de Satan. Daar zijn macht. En wat deze Michal weet. Dat is toch in onze tijd. Ten voeten uitgetekend. De vijandschap. Tegen de dienst. Tegen de ambten. Tegen het ambtelijke gewaad. En tegen de leidingen gods. Die wonderlijke legering. Waarin de Heer nu zo duidelijk heeft gemaakt. Hoe de Heer in die ark en het opbrengen van de ark over de gangen wijst. Die Christus eenmaal gaan zou. Ik vind bij Michal. Vijandschap. Tegen de leer. Tegen het leven. Tegen het volk. Tegen het ambt. En het ambtelijk gewaard. Hoe zitten de midden in mens? Overkomt ons iets vreemds? Gangselijk niet. Wat heeft deze vrouw dan maar gedacht? En waarom is ze dan zo verschrikkelijk boos? Wel deze koningsdochter. Die heeft die stoet zien komen. En ze heeft gedacht. Daar komt David. En die zal de scepter in zijn hand hebben. Of het koninklijke zwaard. Met maar even een harp in zijn vingers. Ze heeft gedacht dat hij met koninklijke gewaad en heerlijkheid en macht en majesteit. Zo Jeruzalem zou binnenkomen. En in plaats dat die heerlijkheid zich openbaart naar buiten. En ze zeggen kan kijk dat is mijn koning. Ziet ze hem daar komen. In het kleed van de reviet. Met de geringende volks zich vermakend. En, en dat heeft ze nooit kunnen begrijpen. Net zo men als onze dagen kunnen begrijpen. Dat Naomi in de hoogoefeningen het heel goed, ja zeer goed, met een Rut kon hebben. En hoe in Jonathan met David, verenigd in God, dus harte vrienden waren. Dat heeft deze Michal niet kunnen begrijpen. Ik heb nog wat gelezen, maar ik zal het niet te laat maken. Waar ik vanavond onderwijs uit deze schriften uh, wil geven, is deze. Ze noemt, ze noemt de levieten des Heren en de lieden. Moet u eens goed overdenken, mensen. En David. Ze had gehoopt als Koningsdochter mee te pronken. En toen werd het er ganselijk buiten gezet hoe David nou. Nou komt de luister. Van vrije genade openbaar. Waarin komt hij dan openbaar? Wordt dat niet zo moeilijk? David zeide. Er staat iets bij. Voor het aangezicht des Heeren. Letterlijk. Michal. Voor Gods aangezicht. Jij en ik. Door de getuigen. Van die God van hemel en aarde, Ga ik je nou eens wat zeggen? Ze roept God als getuige aan. Hij roept God als getuige aan. En dan. Gaat hij dit zeggen? Moest je luisteren. Je weet toch, Michal, dat ik verkeerd ben. En je weet toch, Michal, dat ik zoveel van de Heren geleerd heb. En je weet toch dat ik zo'n geweldige krijgsman was. En je weet het, toch dat ik de oorlogen des Heren gevoeld heb. Dat weet je toch. Maar dat doet ze nou net niet, hè? Want dat nieuwe leven, dat roemt niet in zichzelf. Maar waar deze man Gods wel in gaat roemen is deze. En het soevereine van Gods welbehagen. En het verkiezend welbehagen. En de vaders in Christus. En die verkiezing waarin hij mede besloten was. Dat de roem van zijn leven. Hoor maar. Die God. Die mij verkoren heeft. Voor uw vader en voor zijn ganse huis. Mij stellende als een voorganger voor het volk over Israël. Die God. Weet je, dat daar het toen 138 gedicht heeft? Als gevolg daar, de Heer is hoog. Nogthans ziet hij de nederige aan. En de verhevene, die kent hij wel. Toen heeft hij gezongen van de wegen en de zin. En wat zegt hij nou? Dat denk een wonder. Ik zal spelen voor het aangezicht, de zin. Letterlijk dit, tegenover al je vijandschap. En tegenover alles wat je over mijn heen ziet, Zal ik goed van God spreken. Zal ik die God. Die me verkoor roemen en prijzen. Zal ik te midden van de druk. En achter toch niet ringmensen. Als zo pijlen naar je geschoten. Zal ik toch zeggen. Dat God het goed gedaan heeft. En als je wil weten wat mijn leven is. Dan is deze. Ik zal me nog geringer houden. Genade. Vernederd. Want weet u. Waar jij mee spot. En waar jij geen gemeenschap mee hebben kan. Dan zal ik straks God eeuwig mee groot maken. Ziet u. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel. Van allen die u na moet moedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. En God zal overhouden. Een ellendige en een arm volk. En dat zal op de naam des heren betrouwen. En de kerk der reformatie. Die jonger dit van zoete banden. Die we vinden. Aan des heren lieve vol voorwaar. Het zijn mijn harte vrienden. En hun taal dat is maar de toek. Dan mag die kerk in de strijd. In de vijandschap. Niet met vijandschap antwoorden. We al. Oh, voor het aangezicht van God. God verkiezend welwaar. Kijk die strijd beetje, Die strijd die zich afspeelt in de kerken. Die zich afspeelt in de gemeenten. Die zich afspeelt in de families. Die zich afspeelt in de gezinnen. Die afspeelt in de huwelijken. Dat is de waarheid van het eeuwige woord van God. En dan het antwoord God. Het hoort eigenlijk nauwelijks bij dit schrift en toch Michal nu Sous dochter ze is een dochter van Saul gebleven wil de schrift zeggen wat ik u juist zei en die was een mensenmoorder van het begin nog de wonderen gods in haar leven nog de wonderlijke leidingen met David. Nog de duidelijke bewijzen van Gods zorg en trouw. Nog de rijkdommen van de goddelijke genade. Hebben het hart van deze dochter van Saul geraakt. Niets. Ze is doorgegaan. in de totale vijandschap tegen God, zijn gemeente en de leiding tot de dood, hoe is ze onvruchtbaar gebleven? Geestelijk en natuurlijk als een bijzonder oordeel. Ze is als een onvruchtbare, buiten god geëindigd. Terwijl David straks gewagen zal van die nakortstondig ongeneugd, maar eindeloos verheugd, zal ze met alles wat er in de leven gebeurd is als een onvruchtbare lood afvallen. Johannes 15, die geen vrucht draagt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Zo heeft de Bijbel ons heilige lessen geleerd van Wat is er ook gebeurd in jullie gezin? die vrucht en vruchten, ook weerstand tegen God. Of pak je leren buigen voor die heilige God. En de begeerte ik zal met dat volk. Liever leven en sterven dan met heel wereld. Wat een onzaglijke zaak. Je wordt in midden van deze tijd betrokken. In die worsteling daar eeuwen die doorgaat. Laat zich niet wegredeneren. Niet wegtheologiseren. Dat zal samen op wegprocessen niet niet. Dat zal ook niet compromis oplossen. Dat zijn de leidingen. Wat niet voor is, is tegen wat men ons niet vergadert, verstrooid. Amen. Heer, u hebt ons in het doorbladeren... van dit bijbelboek al veel lessen willen leren. We hebben al zo vele jaren lang... dat leven nagespeurd. En elke keer opnieuw... worden er naar weer nieuwe godsopenbaringen ons medegedeeld. Omdat we zouden weten... Dat de strijd, de louteringen en alles wat over ons leven gaat, niet de strijd is met uw woord. Alleen de kerk komt er als goud uit. Ook daar zong David van in de opbrenging der ark. Al er al als weleer, gebukt bij de tegelstenen neer toen van uw juk moest dragen en zwart waard van de dienstbaarheid, we zijn beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dalen. Zegend deze prediking tot bekering, tot één keer, opdat we niet in een eeuwige onvruchtbaarheid straks in uw vingers zouden terechtkomen. Gebruikt het, opdat de vruchten van geloof en bekering uit werden geboren. Zegend het ook in de harten van deze ouders in het midden van de gemeente. Laat u uw kinderen tot troost zijn. Voorwaar dat baas als hemelhoge berg met zijn heuvelen Sion terg en baan het overtrekken. Uw kerk gaat triomferen in u. Gij heren zijt, verwinnaar in de strijden, geeft uw volk de zegen. Leid over de wegen die we gaan moeten verzoenen tekort in het bloed. Om Jezus wel, amen. We zingen 118, derde vers. We hebben nood van alle zijden riep de Heer op moedig aan. 3 van 118.